Alfa aan de Rijn herdenkt op 9 april de schietpartijen in winkelcentrum Ridderhof van een jaar geleden. Burgemeester Eenhoorn houdt een toespraak, Lisbeth List zingt een lied en er wordt een gedenkteken onthuld bij het winkelcentrum. De herdenking op de tweede paasdag duurt een uur. Op 9 april 2011 schoot Tristan van der Vlees zes mensen dood en daarna zichzelf. 16 mensen raakten gewond. Politie en justitie doen onderzoek naar de gijzeling van een dove vrouw uit Utrecht. Begin november verdween de 31-jarige drugsverslaafde vrouw uit een psychiatrische instelling. Afgelopen weekend werd ze gevonden in een huis in Hoevelaken. Ze is volgens de politie maandenlang misbruikt en zwaar mishandeld. Agenten waren eerder aan de deur geweest na klachten over geschreeuw van een vrouw, maar zagen geen aanleiding om naar binnen te gaan. Het Rode Kruis heeft voor het eerst gewonden uit de Syrische stad Homs geëvacueerd. De hulpverleners richten zich vooral op de wijk Baba Amr die al wekenlang wordt gebombardeerd door het leger van president Assad. Zeven gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Volgens het Rode Kruis is niet duidelijk of daar ook buitenlandse journalisten bij zijn. Europa breidt de sancties tegen het regime in Syrië uit. Zo worden alle tegoeden van de Syrische Centrale Bank in Europa bevroren. Dat is besloten op een topconferentie in Tunesië. In de eredivisie heeft de RKC Waalwijk gewonnen van Vitesse. De Hongaar Nemet maakte in Waalwijk kort voor rust het enige doelpunt. Door de 1-0 overwinning stijgt de RKC naar de 11e plaats. Vitesse staat achtste. Het weer vanuit het noorden opklaringen. Het koelt vannacht af naar ongeveer 3 graden. Morgen vrij zonnig. Smiddag stapelwolken en een matige westenwind. Het wordt een graad of negen.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 You Vergeet hoe ze heten, maar het dat zo'n situatie, heb ik me vaak gered. Door al te vluchten voordat ik had ontbeten. Soms werd het even pijnlijk als zo'n meid voorzichtig vroeg. Of ik echt meende wat ik allemaal gezegd had. Alleen als ze dan mooi was en ze leek me ook wel lief, zei ik je bent en blijft mijn allergrootste schat. De en ik verlang er geen seconde naar te Ik wil de eerste zijn aan wie jij.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 Take for caution She'll be cut like an afro. So, what you saying, huh? She's winning you, but I know she's a loser. How did you know? Me and the crew used to do her. And asking me what how is Jeff Michael Bivins here, and I'm running the show. Fifth the all, now you know, yo slick blow. I'm yeah. Thank <laughs> you.